Katrien Straatman met het NOS Journaal. Op veel plekken is wateroverlast geweest door zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. In Limburg liepen veel straten onder water, onder meer in Kerkrade en Landgraaf. In Roermond kwamen huizen blank te staan. Het onweer trok vanuit het zuiden ook over andere delen van het land. Onder meer uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam kwamen meldingen van wateroverlast. Op een aantal plaatsen veroorzaakte blikseminslagen brand.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 Een snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn komt er voorlopig niet. Trouw schrijft dat uit gesprekken tussen de NS en Deutsche Bahn blijkt dat Duitsland geen geld heeft voor investeringen in de infrastructuur. Ook het overslaan van tussenstations zit er niet in omdat veel steden hun internationale verbinding niet kwijt willen. De treinreis van Amsterdam naar Berlijn duurt nu 6 uur en 20 minuten. Nog altijd houdt een grote meerderheid van de Nederlanders op 4 mei om 8 uur s avonds twee minuten stil. Uit het Nationale Vrijheidsonderzoek blijkt dat bijna acht op de 10 Nederlanders meedoen aan de dode herdenking. Volgens de onderzoekers is er nog altijd een groot draagvlak voor het herdenken van 4 en 5 mei. Ruim driekwart is het oneens met de stelling dat de herdenking uiteindelijk mag worden afgeschaft.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 For the night Naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde streepte van een volmaakte school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 ZFM. je,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 Afraid to catch these drops. jump, up, and chase through.